In zijn jaarreden voor het Europees Parlement zei hij dat er een tekort aan Europa en een tekort aan Unie is. Juncker bevestigde dat de commissie van plan is nog eens 120.000 vluchtelingen over Europa te verdelen. De voorzitter zei te hopen dat de ministers van Binnenlandse Zaken op hun top van maandag al akkoord kunnen gaan met de spreidingsplannen. In Turkije is het ook vannacht onrustig geweest. In het hele land werden gebouwen van de Koerdische politieke partij HDP aangevallen of in brand gestoken.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, we zijn weer halverwege de week. Het gaat alweer snel. Ja. Goedemiddag overigens. Dit is Zandvoort Lunch. Op woensdag 9 september is het alweer... Puilflies van you're having fun, zeggen ze dan niet. Ja. Zo, we hebben 41 weken achter de rug natuurlijk. Met het paal zitten en zo. Eh, het was wel een succes in ieder geval. En, eh, ja. Het volgende evenement staat alweer voor de deur: het KLM Open hier in Zandvoort. Straks om kwart voor één eh, hebben we een kleine voorbeschouwing daarover. En verder hebben we natuurlijk het regio-nieuws en, en straks om kwart over één het recept van de week. Jawel! Nou, het is redelijk weer buiten. Lekker naherfstdagje en zo. Na nou, Al die narigheid die we de afgelopen week ook gehad hebben is nu redelijk rustig en zo. En wat het weer voor de komende dagen wordt, hoort natuurlijk straks om half 1 en half 2 van onze Angela. Wees de stemmen doet. En verder, nou ja, verder hebben we natuurlijk veel lekkere muziek, hè? Ja. Tuurlijk. We weer leuke dingen voor u klaarstaan. Mooie plaatjes. Leuke 3-in-1 vandaag. Beestachtig goede 3-in-1 voor Echt beestachtig goed. Mag nou, u aan wie er komen. Beestachtig goed. En uh, straks is natuurlijk ook om 2 uur, uh, uur nog de vinyljaren... Het nieuwe vinyl 50 natuurlijk daarin. Eh, althans, eh, de hoogtepunten daaruit, Nieuwe binnenkomers, top 3. En een prachtig klassiek album. En dat is vandaag eh, in dat programma eh, Breakfast in America van Supertrend. Maar goed, dat wordt nu allemaal om twee uur. En uh, nou ja, ook verder nieuwe binnenkomers. nieuwe binnenkomers in de top 50. En uh, in de afnieuw top 50 dan wel te verstaan. En natuurlijk de top 3 uh, uit deze lijst. En dat doen we om drie uur na het nieuws. Om drie uur. Nou, zou ik dan maar beginnen met een plaatje? Ja, laat maar doen. Je weet nooit wat goed voor is.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 de bent Geweest. Ik ben mezelf niet ieder geval die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf in ieder geval geweest. Ik ben mezelf. Daanen ben ik maar ja, niet of nooit geweest? Was u erbij gisteravond? Zo niet? Kun je vanavond nog? En morgen ook nog? En overmorgen ook nog? You too. Song for someone. You face not spoiled by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 for 3 in 1 vandaag ik zei het al beestachtig goed the animals baby do you understand me now understood Baby sometimes I'm so carefree for the joy that's hard to hide and sometimes it seems that all I have to do is worry and then you're bound to see my other side Do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 Lekker terug in de tijd was dus dat. Gewoon met een uh, paar oude hits. Uit het begin van de jaren zestig. Met de originele formatie nog. Met Alan Price op orgel. En uh, Eric Borden zanger natuurlijk. En verder hadden we nog John Steele. En Chaz Chandler. Man die uh, later heel beroemd zou worden. Uh, met Jimi Hendrix. Natuurlijk. Later uh, de band heeft er hele tijd gedraaid. Zelfs uh, toen Alan Price eruit stapte. En zijn Alan Price set begon. En draaide de band gewoon door tussen 1962 en 1969. Hun eerste grote hit hadden ze, dacht ik, in 1964 met House of the Rising Sun. En dat sloeg gelijk in als een bom. En ze pramen met fantastische bluesrock, mag je wel zeggen. Die naam hadden ze toen nog niet uitgevonden, maar dat was het wel. Rhythm and Blues dus van het zuiverste water. Prachtige nummers, ze konden ook hele mooie blues spelen. Zoals bijvoorbeeld het bekende werkje als een van de achterkanten van de singeltjes voor Miss Corker. Dat moet u maar eens opzoeken. Dat is echt bloedspeurszang. Prachtig mooi. die Animals dus. En nou ja, u hoorde achter volgens hoorde nu Don't Let Me Be Misunderstood. Daarna natuurlijk de beroemde House of the Rising Sun. En daarna Bring It On Home To Me. Allemaal covers van bekende nummers. Uh, Don't Let Me Be Misunderstood was al een, is ook een liedje uit de jaren 30. House of the Rising Sun was dat ook. Een oude blues uit die tijd. En Bring It On Home to Me was uh, een liedje van uh, Sam Cooke. Als ik het goed heb. Later zou ze ook uh, eigen werk gaan doen, natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Maar de meeste bandjes zijn natuurlijk gewoon begonnen met covers. Zelfs de Beatles zijn begonnen met uh, wat coverwerk. En. Uh, we weten allemaal waar dat in geresulteerd heeft. En Burden overigens is nog steeds actief als zanger. En hij kan het ook nog steeds. Ja. Al die oude rotten die blijven gewoon doorgaan. Hè? Goed, ik las uh, vanmiddag... Uh, of uh, vanmiddag. Ik las van de week iemand iets. Die kondigde op Facebook het nieuwe album van Keith Richards aan. Zo van dat komt op 18 september. dat heb ik ondergezet. Je moet vaak in de CFM luisteren. Want als je naar CFM luistert, hoor je er al nummers van. Ja, hij zijn nog eenmaal heel actueel wat dat betreft. En uh, dat gaan we nu weer doen. Ik heb een prachtig nummer. Uh, een nummer van het nieuwe album van Keith Richards van de Rolling Stones. Uh, de man... Uh, ja. Het is een prachtig liedje. Robbed Blind. Keith Richards. Someone stole some money. Who it is. It ain't quite clear. Stolen from my honey. She holds my stash right here. The cops, you know, I can't involve them. They don't need From her a friend of mine it was a plan to screw me that's what they had in mind. The cops are can involve them, don't want them coming near cause this thing. Get impersonal And the picture Is now quite clear Lekker, hè? Ja, man, van iedereen zei dat hij de vijfde wel niet zou halen vanwege zijn uh, uh, uh, overmatig gebruik van allerlei heerlijke genotmiddelen. Maar hij is er nog steeds. En hij is nu tussen dik en de 70. En hij maakt ook nog lekkere muziek. Ook dat nog. Ook samen met de Stones natuurlijk. Maar dit is van zijn nieuwe solo album dat 18 september gaat uitkomen. En, um, ja, wij draaien er al twee of twee of drie weken nummers van. He, want die staan gewoon al op internet. Dus die kun je gewoon al, al vinden. Ja. ja, het is lekker hè, dit. Ik voelde het zo lekker. Zo'n beetje echt een cowboyliedje was dit weer. Dat, dat kan hij dus ook. Behalve dat hij, dat hij verschrikkelijk kan rocken, kan hij ook nog gewoon een cowboy liedje maken. Ja. ja. Zo is dat. Ja, lekker hoor, die man. Keith Richard, en het nummer dat hij, het komt van het album Cross-Eyed Heart. Zo heet het album. Zo gaat het album heten. Uh, 18 september dus komt het officieel uit. Maar uh, als je gewoon bijvoorbeeld op Spotify kijkt... dan kun je al aardig wat nummers ervan tegenkomen. In ieder geval een ieder stuk of drie, vier staan er al op. En uh, dit was de laatste die erop gekomen is. Robbed Blind. Lekker liedje, gewoon. Oh, een klein stukje van het eindakkoord. Nou, dat ah. mag... Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja, ze heeft honing gevreten, kamillen water gedronken. Weet, ik denk het allemaal niet wat ze <lacht> de, gedaan hebben om weer een klein beetje bestemd te zijn. Daarom heeft mijn kind heeft gewoon een beetje last van de kerl. Maar ja. ze is er wel. Ja, Kijk, ik ben dat, er wel. Wat zijn de echte diehards, dames en heren? Daar houden wij van. Ja! Zo hoort het. Nou, laat maar horen. Okay. Zal de muziek wat zachter zitten? Graag, dat hoeft niet zo hard. Het nieuws van woensdag 9 september. Een man is maandagnacht aangehouden nadat hij op de Grote Markt meerdere fietsen had vernield. De man had van meerdere fietsen de lek gestoken. Daarna was hij een parkeergarage aan de Rijks ingelopen via een nooduitgang. De garage werd door de politie van meerdere kanten benaderd... waarbij de gedachte via dezelfde nooduitgang weer naar buiten kwam...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 Bij controle bleek een 29-jarige Amsterdammer achter het stuur te zitten... en deze man had helemaal geen rijbewijs. Hij had wel gedronken en hij blies 4,5 maal het voor hem geldende maximum. En uh, in zijn geval is dat het maximum voor een beginnende bestuurder. Naar aanleiding van de grote wateroverlast bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam schieten zowel het Spaarne Gasthuis in Haarlem... als de vestiging in Hoofddorp te Hulp. Door een gesprongen waterleiding stonden sinds dinsdagochtend... zowel straten rondom het Amsterdamse ziekenhuis... als de gangen in het vuur zelf compleet blank. Het ziekenhuisgedeelte is daarom ontruimd... en zo'n 500 patiënten moesten voor middernacht geëvacueerd zijn. Het Spaarne ziekenhuis, Gasthuis liet weten een deel van de patiënten op te zullen vangen. En het gaat dan om patiënten van onder andere de afdelingen oncologie en de intensive care. De politie heeft dinsdagavond een verwarde man uit een restaurant aan het Spaarne in Haarlem moeten halen. De man probeerde contact te leggen met een kreeft, maar dat lukte niet. De man werd uh, krabbig, uh, b -b kribbig uh, boos toen de kreeft in het aquarium niet tegen hem terugbelaten.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 organisaties en instanties aan de slag te gaan... om zwerfafval in uw buurt of straat op te ruimen. En dat kan rond het bedrijf waar u werkt, de school waar je op zit... of gewoon op willekeurige plaatsen. En zo houden we samen onze omgeving schoon. Op 11 oktober is het weer internationale coming-out day genoeg reden voor de PvdA en Sociaal Zandvoort... om de gemeente op te roepen op die dag de regenboogvlag te hijsen. In de motie vragen de partijen de gemeente om per 2015... de vlag jaarlijks te hijsen op het raadhuis. In 2013 heeft de gemeente ook de vlag, maar in 2014 gebeurde dat weer niet. De PvdA en Sociaal Zandvoort willen met de actie de boodschap van...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 Ja, 200 lijkt voor sommigen eerder een racebaan dan een openbare weg. En dat een voor een weg waar op de meeste plekken maar 80 gereden mag worden. En waar volgens mij op dit moment ook werkzaamheden aan zijn. Dus... Dat bedoel ik, en dan is het 60 geloof ik. Ja. Op verschillende punten op de weg reden de aangehouden snelheidsduivels flink te hard. Met snelheden tot wel 225 km per uur. Huh. En dat terwijl ze zo'n mooi circuit in de buurt hebben. Dat was de berichtgeving. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog en vanaf halverwege de ochtend schijnt de zon. De temperatuur loopt op naar waarde omstreeks 90 graden. Vanavond en komende nacht is het helder bij een overwegend matig hoogste wind... en daalt de temperatuur naar een graad of 10 Morgen is het ook prachtig na weer met volop zon. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar over het algemeen heeft de zon daar geen last van. Het blijft droog en de oostwind is matig. en Daarbij loopt de temperatuur op naar een aangename 20 graden. een nieuwe single van eruit. Ik dacht, eind van de week. En dan zingt ze zelfs in het Nederlands. Nou. Het zal wel Haag zijn dan. Allee, in ieder geval, ze komt uh, dus weer met iets nieuws. Ja, die vrouw die doet alles. Die probeert gewoon alles. Nu gaat ze zelfs in het Nederlands zingen. Dus, nou. Eind van de week schijnt het uit te komen. Dat uh, zag ik gisteren. Ja was, er, ja, was in de wereld draaid Goed. Nou. En uh, we gaan nog even naar de Common Limits, ja. Zometeen uh, na deze plaat gaan we kijken of we een verbinding kunnen krijgen... Met, het, uh, met de Canemar Golf and Country Club. Met onze reporter Albert jan Vos, die loopt daar rond. En uh, dan gaan we even kijken wat er allemaal nog al te vertellen is. Over de kale mond. Linnerts. Het nummer van hun nieuwe album dat 25 september uitgekomen. Er komen dus weer mooie platen aan dat u dat even weet. Uh, Keith Ritter komt eraan, uh, Komen Linnerts komen eraan en dat is allemaal prachtig. Nou, uh, eens even kijken. Oh ja, uh, we gaan even een schuifje opendraaien. En dan gaan we even verbinding zoeken met de Kermer uh, Golf and Country Club... waar onze sterreporter Habertjean Vos rond rondwandelt. Hoe gaat het? Uh, goedemiddag, Ruud. En goedemiddag, Angela. En goedemiddag, luisteraars en kijkers uh, ja. van het IFM. Goedemiddag. Ja. Nou, dit is natuurlijk uh, ideale weersomstandigheden om te golven. Ja. En het is eigenlijk de dag voordat het toernooi begint. Dus het is nog allemaal heel relaxed en uh, niet, niet gespannen. Maar morgenochtend om kwart voor acht, als eerst de eerste de flight vertrekt, is het natuurlijk een en al uh, spanning. Ja. Maar vandaag uh, waren er diverse persconferenties. Met uh, de golflegende Tom Watson. Dat is een van, uh, ja daar ben ik mee opgegroeid. is een Amerikaan en die is nou met zijn afscheidstoernooi bezig. Ja, ja. Die heeft me meerdere grote golftoernooien gewonnen. Daar was morgen een, een, een uh, persconferentie van. En met Martin Keimer, de nummer 10 van de wereld die hier ook aanwezig is. Hij heeft zich helaas niet gekwalificeerd voor de playoffs van de FedEx Cups in Amerika. Dus heeft nu tijd over en uh, ja. ook tijd gevonden om naar het KLM open te gaan. Nou het is een uh, overvolte programma vandaag. Er wordt vanmiddag een zogenaamde Pro-M verspeeld, dus dat, dat zijn bekende golvers, dus die meedoen met bekende BN'ers. Ach jee, oh. ga je ook meedoen, ga je ook meedoen, ga je ook meedoen? <laughs> Waaronder Richard Krajcek, Ronald de Boer, Aha. Winston Gastonovic. Oh ja. Uh, Ken ook een bekende voetballer. Ja. En uh, Ronald de Boer, die heeft handicap 9. Dat valt mij niks tegen van Ronald de Boer. Nee. Dat is een hele lage handicap. Dus ah, vanmiddag... moet je luisteren, daar kan, kan ik van alles mee begrijpen. Ja. <laughs> en uh, vanmorgen sprak ik een van de greenkeepers. Vrij vertaald zijn dat de mensen die het onderhoud aan de baan uh, plegen. Ja. En ze hebben in de aanloop van dit toernooi natuurlijk erg veel problemen gehad met konijnen uh, in en rond de baan en ja. met name voor de greens, die hebben ze moeten beschermen met, uh, met een speciale rasters zodat ze daar niet gingen graven maar uh, dat betekent dat voor de komende dagen wellicht uh, een zogenaamde local rule, uh, dat is een, een, een regel die alleen in de baan geldt, dus mocht je daar dan je bal inspelen in zo'n konijnenhol, dan mag je hem droppen zonder strafslag dat is oh. even van belang om te weten ja ja nou, dus vanmiddag de moet, het, moet het konijn wel die bal terug Geven, <laughs> ja, nou, ze hebben er trouwens al een heleboel afgeschoten, want het was echt een plaag. Ja. En verder hebben ze ook erg veel last van wormen. Ja. En uh, die proberen ze dan met een speciaal middel, wel uh, milieuvriendelijk, naar boven uh, te lokken. En waardoor ze dan hun veiligheidshuid verliezen. Het is een technisch verhaal. En daardoor de, dus doodgaan, want anders vreten ze ook de hele baan kapot. Ja. Nou, morgenochtend om kwart voor acht gaat het dus beginnen. En natuurlijk voor de luisteraars: de, de mooiste flight die gaat van uh, om kwart over acht morgen. Nee, om uh, vijf voor half negen van start. Dat is natuurlijk uh, onze eigen. KLM Open winnaar de laatste uh, even kijken, Joost Luiten en die speelt samen met golflegende Tom Watson uit Amerika en Ross Fischer uit uh, Engeland het is 156 spelers en na twee dagen zal de, de beste 75 die gaan door voor het weekend en de rest mag naar huis en die mogen strijden om het grote geld zo, dus, en, hoe, en wat is het grote geld? Wat is de... nou, dat, dat exacte bedrag weet ik zo nog niet. Maar want nee. die, die boekjes, die de zogenaamde platte grond. en met alle info, die krijgen we morgenochtend pas. Nee, ja. Maar uh, de, de, het is een redelijk go goed genoteerd, heet dat het toernooi. Het is natuurlijk niet een van de, uh, de, beste to de hoogst genoteerde toernooien ter wereld. Maar daar moet je toch voor in Amerika zijn. Maar voor de Europese, Europese toer is het een redelijk goed uh, hoog prijzen geld. wat dan verdeeld gaat worden. Okay. Uh, Vooralsnog. Dus vanmiddag uh, 18 Holzen Pro M met bekende Nederlanders, zoals gezegd. En uh, heerlijk zonnetje en Hollandse luchten. Uh, een verslaggever kan zich niet, geen betere werkplek uh, ver, uh, bedenken. Dus jij bent uh, vanaf vandaag elke dag daar uh, aanwezig? Huh? Uh, CSM is elke dag aanwezig. Okay. Uh, mijn collega's uh, Maurice Mulder en, uh, en de David Havish zullen morgen en overmorgen voor hun rekening nemen. Dus als je die wil bellen, maar je, ja, ah, je ja, ja, ja. informeren dat ze in contact met jou moeten zoeken. Ja. En uh, ik mag dan zaterdagmorgen en zondagmorgen en alle vroegte ook nog even van het golven genieten. Mooi zo. Nou, we, gaan, uh, we, gaan, uh, we gaan in ons programma in ieder geval dagelijks daar proberen verslag van te doen. Dat, Uiteraard. Dat vinden ja, we en, interessant. En, en één ding voor de mensen die dan aan het KLM open gaan, uh, Joost Luiten is niet moeilijk te vinden, want hij is de enige golfer met een knal-oranje golftas. Kijk. <laughs> Goal, heel toepasselijk. Ja toepasselijk. Ja, ja. En hebben, hebben, hebben jullie hem ook een cfm je cadeau gedaan? Of? <laughs> ik heb hem nog niet gestroken. Ik heb hem al wel op de gevoelige plaat uh, vastgelegd. Okay. Maar dat, dat zal ongetwijfeld nog gebeuren. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hé hey, Albert Jan, we gaan contact houden met de mensen die daar van ons rondlopen. Want we willen natuurlijk op de hoogte blijven van alles. Wat te maken heeft met uh, de KLM Open. Het okay. grote evenement. Want het zit jaar voor het laatst in Zandvoort, hè? Ja, maar uh, er gaan al uh, geruchten en uh, dan spreek ik misschien, uh, ja, dan lieg, als ik lieg, dan lieg ik in, uh, hoe noem je dat, commissie. Ja. Mm -hmm. Over twee jaar uh, bestaat het KLM open 100 jaar. En er wordt nu al geroddeld of gesproken dat hij dan weer terug zou komen op de Cannaval Golf Country Club. Ja. Dat zou mooi zijn. Ja. En dan proberen ze ook het grote dames, de Europese tour van de dames... naar de Cannaval Golf Country Club te krijgen. Okay. Dus dat belooft over twee jaar een gigantisch golfspektakel uh, al hier. Oké, okay, nou, uh, we gaan er naar uitkijken. In ieder geval elke dag uh, in dit programma uh, live verslag van de KLM Open. Waar wij zoveel mogelijk... Uh, en gaan, we doen. gaan we doen? CFM is erbij. CFM is er altijd bij, hè? <lacht> ja. Toch? Helemaal goed. Oké. Okay. Hey, jongen, bedankt en uh, tot uh, de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi. hoi. hoi. hoi.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 Get her back Tweede was that in the number eight. She's so fine. Nah, of we're done. Laatste place, this Brian Adams. Yeah. She belongs to me. Yo! -ho -ho.